De rechtbank heeft bepaald dat Bureau Jeugdzorgtoezicht moet krijgen... over Enrique en Hugo Klaassen, de vijfhuizendse broers... die een zeilreis maken langs Europese landen. Daarmee is de Raad voor de Kinderbescherming in het gelijk gesteld. Die wil dat de jongens van 15 en 14 weer in Nederland naar school gaan. De broers vertrokken met goedkeuring van hun ouders in augustus... naar eigen zeg om aandacht te vragen voor hun situatie. De jongens hebben ernstige dyslexie en zouden op geen enkele school terecht kunnen. Door te gaan zeilen hebben ze recht op begeleiding van de wereldschool...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 autobedrijf Zandvoort. Ook grobend op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij, jij het. beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu. Toebak leeft. Wat is, nou ja, is dat nou voor een ding? Ja, dat weet ik ook niet precies. Ik zoek, ik zoek iets. Dat heb ik ook een beetje, hoor. Ik loop tegen de 50. Dan ben je op zoek naar dingen, weet je wel. Je hebt een hele nieuwe keuken in je de huis laten monteren. De zin van het leven. En dan denk je, dit is toch niet helemaal... Ik vind het toch, het moet jij, ik denk, Wat een idioot als zoveel mama. geld uit te geven aan een keuken. Wel goed voor de economie natuurlijk, want het is allemaal wel. Het is een keer nieuw. Dat gebeurt niet bij ons zo vaak. Dus niet nieuw altijd, het is bij ons al tweedehands. En dan zit je in die keuken en je denkt, Ben ik nou echt veel, veel gelukkiger geworden of zo? Nee. Maar goed, het was wel spannend. Dat namelijk gisteren zou het gaan gebeuren. Ja. Ja, dames en heren. Ja, dit, het plaatje dat heet uh, Boegarach, hè? Boegarach. Hebt... Uh, ja, in Frankrijk. We dachten even van uh, hier, ja. Huh? Voilà, dachten we, maar dat ging niet gebeuren. <laughs> ik zie hier wel van groene mannetjes geland in het Franse Boegarach, maar Want AD, ah, nee, maar dat waren gewoon mensen die hadden groene pakken aan gedaan. <laughs> ja, zag er heel leuk uit. Ja, ik dat is wel heel grappig. Ja. Dan denk ik van ja, ja het, is, het is wel heel ja. apart. Maar even kijken, want, want het is eigenlijk zonder opmerkelijke gebeurtenissen verlopen. Maar er zijn dus zelfs in Amerika, ja. zijn er gewoon zo'n 30 scholen die hebben gewoon... Uh, voor de zekerheid hebben ze gewoon de deuren gesloten. Want ze waren bang dat eigenlijk het bloedpad van vorige week zich zou herhalen. En uh, Australië en Nieuw-Zeeland zijn op vrijdag niet vergaan. die staan natuurlijk al lang zaterdag. Yeah. Maar uh, ja, er is enorm getwitterd van... Uh, spoiler alerten voor iedereen bij de, buiten de tijdzone. We zijn nog niet, we zijn niet nee. dood, weet je. Nee, klopt. Nou, De tijdzone, pas vanmiddag om 12 uur is de vrijdag over de hele wereld afgelopen. Oh, 12 uur. Oh, dus 12 dat kan uur. nog. Er kan nog van alles gaan oh, gebeuren. Ja, hoor je morgen. wel lekker binnenkomen en ook zelf. Maar dat kan niet, dat kan ja. toch niet? Waarom niet? Want een dag, één uh, omzetting van de aarde duurt 24 uur. Dus ja. als, uh, uh, als het al voorbij is, al lang. Ja? Kijk, het is nu bij ons eigenlijk al. Uh, dan is het toch gewoon al klaar? Ja, ik lijk me ook al, maar ja, goed, makkelijk. Nou, het was grappig, nou, gisteren zag ik zo'n uh, zo groep uh, zo n, zo n, van die zwervers bij elkaar. Of van die, van die mensen, al zijn tievelingen die wonen dan in zo'n grote boerderij. Ja. En die hadden echt zoiets van. Nee, wacht even. Je had echt zoiets van... Uh... Ik vind het uh, jammer dat we vanochtend niet zijn wakker geworden in een hele stille wereld. Ja. Oh, yeah. ja. Zij dachten ook op een of andere magische plek, te staan we in die boerderij. Nou, wij worden wakker en we kijken naar buiten. En er is niks meer van over. Ik weet niet of je de, de film Anyway the Wind Blows... Heb je een keer zo'n nee? tekenfilm, een hele serieuze tekenfilm uit de jaren tachtig volgens mij. Het ging over een... We uh, een geven dat het atoomom is. En zo'n oud echtpaar, echt... Uh, Heel knullig ook getekend, maar gewoon echt zo mooi. En die geven gaan zich klaarmaken voor de, nou, de atoomaanval. Ze hadden gehoord dat als je een schuilkelder bouwt, dat je het kan overleven. Dus uiteindelijk hadden ze een schuilkelder gemaakt van oude deuren en zo. Zij gingen erin liggen met z'n tweeën. En uiteindelijk, nou, werd een gigantische explosie, alles trilde. En de volgende dag werden ze wakker, liepen ze naar buiten, gingen ze voor het huis zitten. De hele wereld lag in, lag in puin gewoon. En zij zaten daar gewoon op het bankje te en wachten huis, op de ochtendkrant. En oh, hun huis stond nog. Ja, hun huis stond nog. <laughs> ze wachten op de ochtendkrant. Nee, hij is wel laat, zeker de ochtendkrant. Dan zie je verder allerlei wereldbeelden van alles licht in puin. En zij zitten met de twee op die berg te wachten op de ochtendkrant. <laughs> Kwam niks, wat gek. En een, een dag later zie je ze weer zitten. Van, ja, nou misschien komt hij vandaag dan. Misschien moet hij hey, maar eens bellen. Maar haar gaat uitvallen. Echt, uiteindelijk werd zo'n beetje half lachwekkende film. Werd toch een hele tragische film, weet je? Van, wow. Gaaf dit. Je moet maar eens ja, kijken. Anyway the ja, ja. any wind blows. Het is een klassieker uit de jaren 80. Oké, okay, oké. Okay. Over nucleaire aanval. Nou, over het uh, einde van de wereld gesproken. Is er nog iets dat je denkt van nou, dat plaatst me we weer in het hier en nu? Nou, nee, niet echt hoor. Nee, moet ik zeggen, Het is allemaal... Er zegt wel dat iemand die... Uh... Even kijken wat. ja. Er worden ook bekendenissen getwitterd die lang allemaal niet even vrij zijn, want ze denken van nu kunnen we het oh, zeggen. Nu terug, dus twitteraars biechten op dat ze vroeger uh, gepest hebben op school. Oh, ja. En iemand heeft ook verteld dat hij graag vuile zakken vult met gelatine, erin kruipt en doet alsof hij een ongeboren foetus is. Uh, ja, dat ja. moet je echt bekennen. Nooit en een andere vrouw bekennen. die zegt dus dat ze haar lichaam insmeert met vaseline en doet alsof ze een naaktslak is. Ja. En uh, iemand anders waarschuwt weer de mede twitteraars van uh, kijk uit met die digitale confessies, dat we zijn er morgen allemaal nog. Dus dat zijn dan zijn ik vind het wel weer grappig. Ik vind het ook wel weer een beetje dom wat mensen doen. Ja. Mijn collega die zei nog wel van ja. Kijk als de wereld toch vergaat. Kun je in ieder geval. Uh, jij denkt dat het zo is. En jij gaat naar boeggerag. Uh, leg even je bankzalder bij mij neer. Dan kijken ja. we wel weer verder. Nou. Ik denk, nou. Hartstikke leuk. Straks over pesten gesproken. pesterij. Schijnt helemaal niet echt te zijn. Jeffrey Arons stond gisteren in de krant, of eergisteren in de krant... Daar straks nog even wat meer over. Die had namelijk een hele internetsite opgezet over, ja, over pesten. What a bunch of Dat bleek het te zijn, ja. Oh, oké. Okay. We gaan koffie halen. Er komt weer en heren. Even een minuutje wachten en straks praten we weer tegen aan. De hives we hebben een nieuwe single. Punt 9. Zie FM. Wees welkom in de wondere wereld van de radio, Kortrop, luister. Aan. Wacht, natuurlijk zal het met even aansteken. Wacht even ik? Oh, sorry. Had je het gas al laten staan? Sorry. sorry. We hadden wel lekker binnenkomen dat weer. Toebak leeft op de radio en dit was toch sfeervol niet. Dacht ik wel. Uh, cherry, ghost en kissing strangers. Het is niks leuker. Ze gewoon de straat op de gaan en gewoon iemand vol op ze. Op ze rijgel te slaan. Ja. Ja, ja jij ja, weet net even de juiste draai te maken. Ja, maar dat doe ik niet, hoor. Nee, doe je dat niet? Maar ja, wat is er gebeurd in België? Nou. Daar is een man dus zo zinloos geweld om het leven gekomen. Twee uur lang heeft hij op straat gelegen. Nou. En dit terwijl er dus gewoon een politiekamer op hem was gericht. Ja. Dat is raar. Ja, dat komt vast op YouTube. Maar een voorbijganger merkte hem wel op. Hij belde de hulpdiensten. en de, uh, Het was dus de 43-jarige Peter Verkouter uit uh, Sint-Niklaas. Ja. Die kreeg dus zondagavond echt uh, ruzie met een cafébezoeker. Maar na de man hem dus een kopstoot gaf. Z hij, uh, ja, hij heeft het niet overleefd. En, uh, ja, er waren dus twee agenten op het, op het politiebureau. die dus camerabeelden in de gaten hielden. Oh, jij bent in de gaten? Nee, jij en, was uh, aan de beurt. Nee, ja, maar ja, ik, ik denk ook. Zondagavond is natuurlijk. Uh, er gebeurt er niet zoveel. Nee. Kijk, als ze op zaterdag of zo. Ja, dan zijn ze wat alerter. Wegtrekken. Ja, het is nog onduidelijk waarom het slachtoffer van zinloos geweld niet is opgemerkt. Nou ja, wij hebben de verklaring al gevonden. Dus uh, ja. je hoeft daar nou niet weer 100.000 euro uh, aan te besteden aan het onderzoek. Nee, nou, nee ja. er is geen, geen klusje voor je. Nee, de politie is dus wel intern onderzoek gesteld start naar de zaak. Nee! En op basis van de beelden is inmiddels wel de 24-jarige dader opgepakt. Oh, oké. Okay. Maar ze kunnen nou niet zeggen dat de ah. politieagenten dat die uh, doodslag gepleegd hebben, omdat ze met hebben laten liggen. Van, oh, dat is Jan. Ja, maar... ik vind het toch een lul. Nou, laten we nog even, we gaan langzaam naartoe. Maar wacht even hoor. er is toch een protocol voor, voor dit soort dingen? Nou, als je wat ziet, moet je wel gaan reageren. Maar als jij niks ziet, kan je niet reageren. Nee. Nee toch? Isaac, wel Dus een als jij ondertussen met z'n met drieën naar uh, een film zit te kijken of zo, op een uh, meegenomen laptop of zo, dat kan. Het scherm ernaast? Ja. En dan denk, denk je van, van, oh, dit is spannend en zo. Nee, en daarna dan dan zie je gewoon wat liggen en het is donker. En dan denk je van, nou, er ligt wat, nou, het zal wel licht. Ik heb een hondje, jullie ja. kan er wel tegen. Gewoon, maar allemaal, allemaal <laughs> geen punt. Gewoon van een hond. Maar dus, ja, het is uh, sneu. Kijk, ik moet toch wel zeggen, het spijt me wel voor de familie van het slachtoffer. He? Ja, het is toch belachelijk dat zoiets moet gebeuren. Ja, maar ja, het is dat ook is. weer heel vervelend dat mensen elkaar zo een kop zoot geven, weet je wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog nooit gedaan. Ja, maar wacht, eens. kijk, de, de mensheid mag elkaar wel te, te lijf gaan. Maar er is namelijk een hogere macht dat is de politie, die houdt ons in de gaten. En als die niet in de gaten, dan spelen we door naar de politiek. En de politiek schrijft dan weer een protocol. Die oh, geeft het er terug de aan de politie. En de politie moet dan weer uitvoeren. En wij, als mensen op de straat, wij leven er gewoon op los. En wij wachten weer op verdere instructies. Wij leven er op los. <laughs> ja dat is de bedoeling. Oké. Okay. Dat, dat je het allemaal even op een rijtje. Maar wat dacht zeer. je van de gewone common sense? Iedereen gewoon is over. He? Het is gewoon normaal. Je ja, hebt toch het al, al geweten? Rol, dus ja, dat is een Idioot. Onzin. even normaal. Daar heb ik helemaal geen tijd voor gewoon. Ik maar wil gewoon weten waar ik aan toe ben. Als en... ik jou een huis voor je treiter geef... Dat ja? is toch, dan weet ik zelf wel dat het toch niet normaal is dat ik dat doe. Kom op. Dat weet ik niet. Ik bedoel, ik Kijk, kan ik zou kan het wel het keer willen. In gedachten wil ik het graag bij mensen, hoor. Ja. Maar ik heb het er nooit echt gedaan. Dat ik iemand denk van... Oh, wat zou die graag een vuistslag geven. O, o, heerlijk, hè? Oh. Maar het is wel zo van, ja, ik vind nou misschien is het beter voor niet. Nee. Dat je ogen ook een gevolg een beetje kan scheiden, weet je wel? Het is niet zo heel slim om te doen natuurlijk. Nee, maar ik zou het best wel eens willen hoor. Ja. ja maar daarom doe ik het niet. En ja. dat is misschien misschien Slaat ben ik dan de persoon in elkaar. Nee, nee, nee. nee. Oh, oh, wat is Ja, het zou soms wel lekker zijn, maar je hebt jezelf er uiteindelijk mee. Ja. Oh, wat een wijze woorden in deze. Durf agressief te ja. zijn, ja. ja. Do, dominee geeft ook vachte tips over het ook, hè? Dona Gremda. Nee, ik heb ooit eens verteld dat ik droomde dat er een inbreker was. En dat ik naakt de huiskamer binnenstap. Niet weer dat verhaal. Weer dat verhaal. Dat is echt een vroeg gewoon. En toen heb ik met een hongbokknuppel die, die inbreker echt zo lazer even. Dat ik dat, dat, dat, dat, wakker werd. Jij dat wordt ik helemaal geschokt durf. wakker. Dat ik helemaal geschokt van mezelf wakker werd. Ik denk, Bezweet jezus. ook, hè? Adrenaline ja, en zo. Oh man, en dat voel ik me te gek Zweten en zo. Ik denk, ik even doezen? Oh ja, oh, ik zit er even doorheen gewoon. Hoe oh, is het met die Geen idee, hoor. So be what? Ja, leuk plaatje. Zing het, zing het voor de children. Zing het voor iedereen. My Chemical Romance. Je hebt ook de Chemical Brothers, maar dit is My Chemical Romance. Ik kwam op deze plaat namelijk omdat... ja, momenteel heeft uh, Van Velsen zo'n plaat. Toen dacht ik van, hé, hey, er zijn meer mensen die ook zo'n plaat maken... met iets met zing het, zing het, zing het. En toen kwam ik op deze plaat van My Chemical Romance. Hoe ging die van Van Velsen ook alweer? Ja, de, oh ja, die had een beetje... de Beatles oh, had hier wel een beetje kerstig, dit. Wat heeft hij met zijn stem? Right there from the heart. Wacht, ik probeer ik het. Is jammer dat zijn stem zo. want volgens mij... Baby Take Me Higher... volgens mij heeft hij een heel ander stem gebruikt dan. Maar goed, daar heeft hij voor gekozen. En het schijnt, het is grappig... er zitten heel veel stukjes tekst van de Beatles zitten daar weer in. Ja, leuk om erover te praten. Maar ik draai het niet! Hahaha! <laughs> Alleen, jij ja, bent gewoon ja, jaloers. Jij wil gewoon uiteren. zelf in die stoelen zitten. Ja, precies. Ik wil zelf die stoel omdraaien en dan houd man iemand helemaal afseiken. Wat Zou het je er zelf dan van? Zou je het leuk vinden, eigenlijk? Uh, nee. Zou je ze kunnen coachen? Nee. Ook nee, niet? Dat ik niet, nee, dat ben ik niet. Uh, ik, ik kan iemand helemaal tot de grond toe afbranden. Dan ben ik: Nou, opbouwen. nu. Met genoegen? Met genoeg. Helemaal geen punt. <laughs> Nee, ik wil, ja, dat moet ik helemaal niet doen. Ook. Ik kan zelf ook niet zingen. Je moet, ik vind het jezelf als je een beetje, uh, een beetje kritisch moet ja, nee, zijn. Als je die kan, dan dan kan dan zingen, dan toch. Je... Nee, dat moet je zo doen. Ja, doe hetzelfde als voor. Ja, nou, dat klinkt voor gemeten. Nee, dat moet je niet mij overlaten. <laughs> Goed, uh, hebben we nog over standwoordse berichten? Het is half. Ja. Is het alweer half? Steek van bal. Oh my god. Ja, ik heb, nou, ik heb echt wel een, een school. Ik heb het nog nergens in de krant zien staan. Kijk, dat hoor je altijd hier. Het staat hier, hier welkom in de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Wist jij dat? Het zal even wennen zijn, de nieuwe naam van de vertrouwde bibliotheek... Ja? Hè, dat was dus Bibliotheek Duinrand... is voortaan dus Bibliotheek Zuid-Kennemerland... Bibliotheek Haarlem en omstreken met vestigingen Haarlem, Heemstede en Spaarndam, Ja. en de Bibliotheek Duinrand met vestigingen Bloemendaal, Hillegom en Zandvoort... gaan dus per 1 januari 2013 samen. Zo. En ik ben de enige... Die het volgens mij nu de eter in gooit. Ik heb het niet in de kranten gelezen. Ik heb nergens gehoord. Dus ik, ja, de, kijk, de bibliotheek heeft wel de nieuwsbrief eruit gegooid, hoor. Ja. Maar ja, het is wel zo dat door deze fusie staan, uh, staat een grote collectie tot ieders beschikking. En uh, kan je dus vaak met korting meenemen naar activiteiten. En per 1 april ja? kun je dus ook met je pasje dan ja. waarschijnlijk in Haarlem uh, iets lenen en zo. Dus, maar ja, ik kon sowieso halen ze al. Ik. ik uh, bestellen altijd alles via reserveren... en dan wordt het gewoon sowieso hier in Zandvoort afgeleverd. Ik ga een beetje naar haar. Dan ben je helemaal gek geworden, zeg. Gewoon gedoe. Kwaliteit die tijd van beter gebruiken gewoon. Ja, dus ik ben benieuwd of dat de gemeente nou geld scheelt of niet. En ik heb daarnaast nog... Uh... Ja, mag. wacht, ik wil nog een vraag. Even, hoe is me met die prijswinnaar? Want we hadden namelijk een uh, wedstrijd uitgegeven... Aan, je kon de hele collectie boekenkooien winnen en die kon je dan weer oh, de, boekenkast doen, de boekenkast of zo. Ik heb daar de nog geen uitslag over gezien. Ik heb oh, nog geen okay, uitslag ik gezien. Ik weet wel ja. dat de burgemeester pluk oh, van de. Wacht, wacht. Ik krijg politieberichten binnen. Namelijk oh. twee personenwagens hebben zaterdagavond schade opgelopen bij een verkeersongeval in Heemstede. De automobilist stak het kruispunt van de Zandvoortse laan met de heerweg over. Toen rond, uh, dat was om half negen, er werd aangereden door een auto die vanaf Haarlem in de richting van Bennebroek reed. En vermoedelijk negeerde een van de bestuurders, logisch, het rode licht op ze kwamen te plaatsen om alle in de zitten te controleren. Maar gelukkig bleef het beperkt tot materiële schade. Het zijn me wel even een paar wagens, gewoon even. hè? He. <lacht> die hebben echt, nou, echt twee Mercedes'en volgens mij, als de, deze foto bij het bericht hoort. Of ze hebben misschien een andere foto erbij gedaan. Nee, dit, is vol, ja, nee dit, is de, ja, dit zijn de juiste wagens. Alles één Mercedes volgens mij. Dit zijn heftige bakken gewoon. Oké. Okay. Nou, goed. Wat, nou, wat hebben we nog meer? Ja. Ik kijk, daar loopt nog even op vandaag.nl. Daar staat dat er onderwereld actief is. Dat is echt hot nieuws in Zandvoort, Bloemendaal en Velsen. Het gaat erbij om het witwassen van crimineel gekregen geld, drugshandel en intimidatie. Er is dus, uh, de, de, deze waarschuwing geeft het regionaal informatie- en Expertisecentrum. Uh, Noord-Holland, Het heeft onderzoek gedaan naar de verwevenheid tussen het onderwereld en de bovenwereld... in 141 strandgerelateerde horecagelegenheden in de drie kustgemeenten. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Er, schijnt, er zijn dus bij bedrijven ingewikkelde en onderzichtige constructies met rechtspersonen aangetroffen. Maar het schijnt dus dat figuren uit het criminele circuit ook openlijk werkzaam zijn in de strandhoreca. En of ze zijn betrokken bij criminaliteit in en rond de strandtenten. Ja. Dat is wel een beetje eng iets. Ja, en maar, gisteren uh, ja? in uh, een van de dag geloof ik, of Nova was geloof ik, even die programma's... kwam uh, onder de aandacht dat heel veel uh, donkere mensen hier in de buurt, uh, in de meer wordt opgepakt... als ze ergens in de tuin bezig zijn of zo wordt zelfs ja. gevolgd om te kijken of we dat illegale zijn. Dat, is, ja. echt, dat was echt een uh, hot item uh, de laatste maanden. Maar goed, uh, de politie zeggen dat het niet zo is en uh, anderen zeggen dat het wel zo is. Mensen zijn zelfs helemaal ondergedoken om uh, niet weer opgepakt te worden. dat is toch belachelijk gewoon? Ben je illegaal hier? Doe je niks verkeerd? Of oh, dat is juist verkeerd hè? Dan Hebben we juist weer nieuwe regels erover gemaakt? Uh, ja. het, het wordt er allemaal niet duidelijk. Ja, maar, maar goed, andere mensen en... willen dat werk weer niet doen. Die voelen zich er weer te goed nee, voor. dat bedoel ik. Dan zeggen ze, ja, het is zo weinig. De uitkering, dat scheelt misschien een tientje. Nou, daar komt op mijn bed niet vooruit. Nee. Ik <lacht> vind ja. Ga me niet verlagen tot ergens in, in, in de tuin te staan schoffelen zeg. Ik ben niet helemaal geschoffeld. Nee. Nou. Uh, op 4 januari is er uh, een nieuwjaarsreceptie. In het strandpaviljoen van Thalassa. Ja, ik heb het idee dat daar geen zwart geld in zit. Dus dat is wel relatief veilig. En alle verenigingen zoals Sportief, als Cultureel en Maatschappelijk... die zich er eventueel nog aan te houden willen sluiten... kunnen mailen naar nieuwjaarsreceptie Het is dus van, dat zeg ik, van, van, van s avonds van uh, 7 tot 9 of zo. Okay. Dus dat wordt gezellig. Nou, uh, tot zover de bestand. Uh, voor, er is natuurlijk nog veel meer, maar we doen gewoon even een kleine greep daaruit. Ja. Er wordt tijd voor die Jolandekeus. Ik heb ja. hem nog niet aangereikt gekregen, dus het ja, wordt wel, even al uh, oh, hier. Ligt... Volgens mij is het nummer 7. En nou, Het leuke is gewoon, uh, het is een lied. En, en officieel heb je dus Morning is Broken van Cat Steven. Ja? Maar deze is nu een kerstnummer van gemaakt. En Sandra Remer brengt het uh, ten gehore. Iets van, uh, ik, ik ben even de naam kwijt. Van het nummer zelf. Is nummer, het nummer 7? Nummer 7. Nee, het is niet nummer 7 zie ik net. Het is namelijk uh, Frans Goya zie ik hier staan. Oh. Uh, je had het over Sandra, had Remer. Sandra Remer. Oh, wacht, dat is nummer 9. Oh, nou het klinkt bijna hetzelfde. Maar ik vind het toch apart en ik heb. We hebben al heel lang niks meer van Sandra gehoord. We binnenkort weer zo'n zaterdagavondshow. Hè? Ons Kom maar naar beneden. Ja, daar hebben we Sandra Rehmer. Nee, maar even, nee, laat haar nou eerst maar even zingen. Dat ja, nou, het is jou? wel gesticht hoor, dit nummer. Nee, het is dit niet, dit is, morning is. Nee, je hebt gewoon de verkeerde. Ik, ik het verkeerd, nou, dan pakken we die handen. Oh, ja, dit moet we zeggen. Dus we hebben de hele CD gehad nu. Heeft u genoten thuis? Heerlijk. Heerlijk, die kerst. Ja, dit is hem. Is het nou nummer 10, toch? Nummer 9. Goed, nou uh, ja, sorry, we zijn de lokale radiomeroep van Zandvoort. Ja, we snijden nog een sneetje kerstel af. Ja. Wil je uh, roboten? Ik kijk even in de cursusboeken nog. Ja. Hoe moet, moet. Child in a manger, infant of mary, outcast and stranger, lord of all. Child who inherits all our transgressions ja. Ja, ben je er nog? Hallo, kijk, kijk, hallo. Aan het eind van het programma krijgen we eens een wegtrekken met dit, hoor. Goed. Ja, maar ik moet zeggen... Ja? Ze kan wel zingen. Nou, zeg. En uh, het is toch leuk dat we haar even uit de mottenballen halen. Want uh, het is al wel lang geleden ja, zeg, dit dat we haar, dus haar gehoord op het, hebben. Op een typemachine uh, machine is dit nog geschreven, deze trick, denk ik zelf. Nou, dus het uh, was 2000, was dit cd'tje. Okay. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ze heeft er niet veel aan verdiend. Want ik heb hem volgens mij voor een gulden gekocht, dit kerstcd'tje. Oh. Op de rommelmarkt <laughs> een zeker? Een hele gulden. Nee, in een winkel even. In In een winkel? Dus de, ze heeft er niet veel aan verdiend. Oh, is echt zo ver afgeleden dat ze deze gaat verkopen. Nou, ik kreeg een, een bijna cadeau. Wilt, wilt u meenemen? We raken het niet kwijt. Ja, wat moeten we met die zooi? Wilt u er misschien twee? <lacht> nee, oh, nee. Oh, voor mijn moeder. Die hele doos mag ook, hoor. Man, ik struikel elke keer over die doos. Merry Christmas, namelijk. Ja, dat is nee, oh, oh, echt die oh. gevoelens schoon. Ik zie te snel mijn gedachten naar beneden komen. Nou, die sneeuw valt best wel mee. Want in, in Den Haag, in de Mariahoeve, dat kleine Loo, ken je dat? Dat is een winkelcentrum. Ja, ja. Die worden, die worden dus geteisterd door muggen en die muggen trekken er gewoon helemaal niks van aan het winter is. Klanten worden belaagd, personeel staat hier loopt zelfs met flinke wonden rond. En nadat er in de zomer al uh, flink overlast was, ja. zijn ze enkele weken geleden dus weer massaal opgedoken. Ja, ik, ik denk dat er gewoon hier en daar water is of zo in dat uh, winkelcentrum. Een of andere uh, een bak met water of zo. Dus haal die weg dan. Ja, dan kunnen ze niet jongen. Ja, het is wel bijzonder. Weet je ik, dom, vind dat, ik vond ook fruitvliegen die ja, dit jaar dat zo lang heel oh, lang in leven. Ja. Ik heb mijn fruit echt heel lang in de koelkast moeten houden. Ja, Wat een ja. armoede is dat. Zo. Ja, maar ik heb wel zo'n bakje. Gewoon, uh, ja? En daar doe ik dan uh, het fruitafval in. En dan uh, gooi ik dat als ik naar de schuur ga. gooi ik het in de bak. In de groene bak. Is dat maar zo... ik, die, die, die, die dekte ik dan inderdaad steeds af met een bord. Want is dat zo'n dan... groene bak? Ja, ik, ja, ik oh, doe... Oh ja, daar ik doe... altijd Ja, ja natuurlijk. Ja, nee, dat is natuurvriendelijk. Ja. Yeah. <laughs> Toch? Ja, natuurlijk. Dat ja, is natuurlijk ja, ja, helemaal, okay. uh, nou, nog even echt een heel belangrijk nieuws hier. Namelijk doelman uh, van de PSV, uh, Boy Waterman, wordt ervan verdacht ondanks zijn ex-vriendin Talita te hebben mishandeld in een theaternachtclub uh, Panama in Amsterdam. Volgens een vrouw die uh, samen met de keeper een vijfjarig dochtertje heeft, is er inmiddels bij de politie aangifte gedaan. De leiding van de Eindhovense club was niet door uh, Boy Waterman van, van de mishandeling op de hoogte gesteld. Ja, dat ik ga ik toch niet zeggen. Ik, vind het, ik, ik, ik, ik bel je eens op. Ik moet even vertellen dat ik mijn vrouw in elkaar geslagen heb. Ik denk, ja, als krijg je het via andere meneer te horen. Ik denk, nou, vertel het je zomaar even. Ik, denk, ik vind het wel netjes, hè. Want hij kan natuurlijk ook op het veld wat afreageren. Maar hij houdt het gewoon binnen, binnen, binnen zijn huis. De, binnen ja, huis, vind ja, ik wel. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ik denk dat hij moet zeggen tegen die vrouw, uh, als hij bij hem wil wonen... Ik vind het fijn dat je komt, maar kan je misschien zo'n zoet aandoen... want dan kan je beter mijn slager incasseren. Ja, zeg het dan gewoon. Ik heb een klein agressie. probleempje met agressie. Ja, agressie. Ja, het is, ja, het is wel vervelend. Heb ja, ik dat verteld van niet dat ik die inbreker binnen had? Nee, nee. Nou ja, ik, ik, ken, ik heb hier een leuk verhaaltje. Er is een ja? spin, ja. Die, die was ook tegen inbrekers. En wat heeft hij nou gedaan? Hij, hij is aan het beeldhouden gegaan. En om lagers af te schrikken, heeft het beestje van bladeren en vuil een grote nepspin in zijn web gemaakt. Vind je dat niet geweldig? En als een grote duur in de buurt kwam, laat de pinders zijn vogelverschrikker, in ieder geval, die, bewegen door aan zijn net te schudden en te trekken. En de onderzoekers hebben het spinnetje dus uh, onderzocht. Ja. En het spinnetje is zelf maar 5 mm groot. Hè? Dus een halve centimeter. Ja. Maar het standbeeld, dus uh, die spin die die Nefzen maakt... is zo tussen de 3 en 5 centimeter. Wat toch? hè? Echt ongelooflijk dus, uh, gewoon. Dus dit soort hoort bij de familie Cyclosa. Ja. kijk, een cycloop is zo'n oog oogreus, weet je nog. Wel, ja. Uit oude Griekenland, de cycloop. Oh ja. Maar uh, het is een nog nooit eerder waargenomen ondersoort. En soortgenoten bouwden juist lokketjes in een web... om grotere prooien aan te trekken. Dus het is wel heel... Dat de spinnen iets doet. Dus de uh, cyclosa soort die uh, in de, ze wonen in de buurt van Tambopata Research Center, ergens in uh, het Amazonegebied. Dus ik zou zeggen, als je een hele grote spin ziet... het kan een neppertje zijn. Ik vind het al raar, maar wel grappig. Ik vind het leuke verhalen. Dat God dat bedacht heeft. Ja, precies. Dat is wel heel erg mooi. Het is gewoon een mooie. intelligente spin. Ja, dat is heel intelligente uh, Oké, okay, de zaterdagmorgen mocht je denken denk van... wat was het nou? Was het vrijdag? Nee, gisteren was de dag tot het uh, einde. Jend dus is neer. En vandaag is weer een nieuwe dag. Tijd voor nieuwe muziek. Apocalypse heet dat. Oké. Okay. Uh, Sharon, Watching the World... Kijk nu via andere ogen de wereld in. Probeer elkaar aardiger te vinden. Want dat is het opzetten. Dat is wat de maai is bedoelen met een nieuw kalenderjaar. Nou, ik vind jou wel aardig hoor. Ja, ik probeer het ook wel. Ja. is best lang, is van plant. Nou. Als je nog moet wachten ook. Ja, we beginnen ondertussen maar een heel eigen gesprekje. Ja, nou. ik denk nou. Maar toen dacht ik in één keer. Wacht even. Ik kan hem ook gewoon uitzetten. Oh, goed idee. Ja, als je die was in het etiket. We hadden het trouwens net over die spinnen. Oh, wacht, ik denk dat ik een belletje krijg. Ja. Dat iemand toch die plaat wel heel graag gaat willen horen. Oh ja, dit is de Eh, Wacht, dit is de Ja, Even kijken. Zie je hem? Goedemorgen. Hé, goedemorgen, mijn Pascal. Hoi, En wat voor plaatje wil je aanvragen? Nou ja, waar je het net over had, want ik zit gewoon even mee te luisteren. Maar ja, een verkeerde timing om je te bellen eigenlijk. Ja, hoe kan dat nou? Jij is radiokenner. Ja. Pascal, wat heb je nog aan? Wat ik nu aan heb. Ja, wat heb, heb, je aan. heb je die gele slip aan, Pascal? Huh? Ja, ook dat ja. Oh. Ja, nou. Heb je vorige week ook aan, man? Nee, nee, nee, spuik? nee die is zwart aan. Oh, Oké. Okay. <laughs> nou, eh uh, ik heb gewoon een gezellig kerstliedje van staat staan om te kijken of mijn signaal binnenkomt. Ja, laten we horen dan. Nou, kijk, okay, het wordt gezellig. Na tien uur straks. Ja. Doen. Hebben jullie al een rode muts op? Ja, dat gaan we doen. Oké, okay. okay. okay. hey, tot later. Later. Hoi, nou, mensen thuis ik we gaan nu doen. We hoeven. Nou, straks aan tien de goede morgen. Zandvoort vanuit El Hoogland. En dan moet altijd de lijn even getest worden. En die zijn getest, dames en heren. Ga op de fiets en kom naar Zandvoort. Uh, weet ik veel. Kom naar Hoogland. Kom naar Over Hoogland. de watertoren. Ja. Je, er, je kan er, een bakje koffie drinken. En dan kan je radio komen zien, zelfs. Nou, okay. dat is wel leuk, hè? Je hoort het en je ziet het. En uh, kan je vertellen, Yvonne die staat uh, achter de bar... Oh, Yvonne. <lacht> Oké. Okay. Ja, precies. Niet doen. Niet aan Yvonne komen. Dat is niet bedoeling. Goed, precies. wat hebben we nog allemaal te melden? Nou, een Australische peuter... Ja? die heeft uh, de, de moeder van het jongetje... had uh, enkele weken geleden eieren gevonden in de tuin. Ja? En toen had ze het aan, aan het peutertje gegeven... van nou, je stopt zien. Nee, het peutertje had dus uh, eitjes gevonden in de tuin. Nou, Daar heeft ze het gewoon lekker uh, in, in een doosje gedaan... in de kast gezet. En uh, toen bleek dus... toen deed hij de kast open... En nou blijkt dus gewoon dat ze allemaal uitgekomen zijn. Het waren dus gewoon allemaal uh, giftige slangen. Ja. Eng, hè? Ja. En de jongen die was eigenlijk een beetje pissig, want hij wilde ermee spelen. Maar uh, ja, de, de slangensoort is agressief en giftig. En uh, de peuter heeft dus ook gelukkig als zijn moeder het doosje vond voor hij het opende. En uh, ze zijn nu allemaal weer naar een slangencentrum gegaan, naar een natuurreservaat Billabong. Klinkt het leuk, hè? Dat is ja. echt midden in uh, Australië. Wat een eng idee dat je daar woont. En dat je dus gewoon eieren in de tuin... Dat zijn gewoon hele giftige reptielen. Dat kan je je gewoon hier niet voorstellen. We zijn nee. wel in de, in, in de dierenwereld, hè? Nou, dat mag wow. je zeggen. Nog even groot nieuws hier. Jawel, de antipest-icoon Jeffrey Adens, 18... Uh, wordt uh, achtervolgd door boze sponsors en uh, pestslachtoffers uh, slachtoffers... die hij hem tevergeefs aan hulp, uh, bij hem aan hulp aanklopt. Aan hij had namelijk Stichting uh, Skiesel Nederland had hij, uh, had hij opgericht. En uh, allerlei bedrijven hadden bij hem, uh, uh, ja, waren aangeklopt. En dus zei, willen nou, wil je wel sponsor. En uiteindelijk had hij allerlei verhalen verteld dat hij op school gepest werd. Nu achteraf laat hij niks meer van zich horen. Ze moeten nog geld van hem krijgen. En het schijnt dat al die verhalen die hij vertelt... Allemaal niet waar. Gewoon, Hij is helemaal niet gepest. Daar denk ik, je moet er dan nou zo diep zang zinken dat mensen gewoon zich gewoon voelen of ze gepest worden. Of voor aandacht. Of voor dat aandacht is aandacht. Gewoon. gewoon. Ja. Ja. Maar yes. de, de, het nadeel van dit soort dingen is dat degenen die dus wel gepest worden, die worden straks ook niet meer geloofd. Nee. Die worden helemaal gescreend. Dus dan krijg je misschien dat ze straks ook naar school gaan. Ja. Maar gelukkig hebben wij niet zo'n uh, filosofie als in Amerika. Wat we gisteren ook hoorden weer van de NRA hoorden we deze ja dit stopt: a bad guy with a gun a good guy with a gun daar hebben ze een hele vreemde theorie om dat op te lossen en nou willen ze bij scholen willen ze allemaal een beveiliger neerzetten met wat extra munitie. maar als hij, ja maar dan dan, dan dan staat hij daar dus met zijn grote gun ja yeah. En dan is er een jongen die denkt van nou, ik ga even, even iets uit mijn, uit mijn zak pakken. Hé, hey, mijn telefoon gaat. En gelijk wordt hij neergeschoten dan door die good guy with the gun. Ja, nee, maar... verdachte bewegingen. Ja, nee, maar dat kunnen we allemaal oplossen. Namelijk worden protocollen voor geschreven. Nee, gewoon zo'n body -scan apparaat. Als oh, iedereen ja. binnenkomt, dan ben je klaar. Ja, maar ik vind het lekker als ze zich maar gewoon even op het lichaam voelen. Vind ik fijn. Ja. ja, dat is ook wel lekker, ja. En dat ze nou gewoon echt alles gewoon even nakijken en dan Wat even zijn iemand vragen. Mensen... Nou, dat ding. nou, dat is mijn wapen. <laughs> er zijn genoeg mensen die je daarvoor in kan huren, hoor. Die zich vrijwillig opgeven. En dan komt Toch? er een, een happy ending. Nou, uh, an, ja, in dit verhaal in Amerika komt geen happy ending. Dat blijft maar doormodderen En bij ons hart vast of wij dat ook niet gaan overnemen in Nederland. Maar ik denk dat we niet zover gaan dat iedereen straks hier een wapen kan aanschaffen in Nederland. Nee, ik denk niet. niet dat we zo ver Maar ja, Ik heb er wel een keukenmes. Maar ik heb altijd, als ik hem in mijn handen heb, dat ik denk... Oh, ik zou het nou nooit kunnen om dat in iemand te steken. Oh. Best grote... En jij bent altijd degene die als ze weer even een man zijn handen ja. niet thuis kan houden. Heb je dat altijd van. Dat, dat, uh, ja. Niet je erin of. Uh, ja, maar, maar, maar misschien uh, uit noodweer. Maar ik zou het nooit zomaar kunnen doen. van... Uh, hup, ik... uh, dat gaan we even doen. Leuk weekend, uh, maar met ik. Maar ik heb messenbol. nog wel een happy ending uh, hier. Oh, doe maar even. Uh, er zijn uh, 10.000 gezinnen die dus uh, deze kerst lekker eten krijgen. Want er was een Twitter-actie geweest de, van de Belgische tak van de supermarktketen De Lidl. Goeie reclame. Dat is echt heel leuk. Want de supermarketen gaf dus aan 16 journalisten een pakket... met een viergangen diner voor de feestdagen. En op het pakket stond... dat de little 5 van die pakketten zou schenken aan de voedselbank... als de journalisten een tweet zouden plaatsen met hashtag... luxe voor iedereen. En vervolgens zouden de dan voor elke... Retweet weer, ja? voorzien van de hashtag, ook vijf pakketten uit, uitkeren. Nou ja, twee journalisten zijn, zijn begonnen en er is dus echt een sneeuwbeleffect geweest. Ja, Twitter is in België niet zo groot. Hè. Die België snappen het niet helemaal. Nee, niet. Maar uiteindelijk begonnen zelfs ministers en ook veel Nederlanders de hashtag te begrijpen. Nou, en toen ging het hard, dat snap je wel. Hier komen weer Belgen op van. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, uiteindelijk is de hashtag binnen 24 uur 1534 keer geplaatst op Twitter... En uh, dat heeft zich vermenigvuldigd naar nou, 7.670. Maar ze vonden bij uh, in België van na het bekt niet helemaal lekker. Dus ze hebben gewoon gezegd van we gaan er 10.000 pakketten van maken. De actie liep slechts 24 uur heel verstandig. Want uh, ja. anders ga ik hem ook nog sturen. En uh, hij is nu afgelopen. En uh, ja, de pakketten kosten 20 euro per stuk. Dus dat is toch wel uh, een flinke donatie. Maar ja, uh, ze kunnen het aftrekken. Hè, want het zijn natuurlijk uh, het voor een goed doel. Oké. Okay. Dus dat is natuurlijk ja. wel heel Ja, je kan je omzet daarmee drukken. En dan, uh, daardoor hoef je meer, minder uh, af te dragen. Ik vind het geweldig. Dat was de Lindelof. Ik vind het leuk. Ja. In België namelijk. Dus niet in Nederland, hè? Nee. Goed, nou. Een beetje een, een rustig pianomuziekje. Ja. Ik heb de hele week geoefend. Um, ja, ik graai even naar mijn tekst. En wat mag dit dan zijn? The Villagers. The Nothing arrive Dames en heren. So why should we fear what we traveled? nothing van The Villagers. En we zaten een beetje te kijken van, wat is dat ook alweer? Sweet nothing, whispering in my ear. My baby whispers in my ear, sweet nothings. Er staat hier, uh, de, het antwoord was het uh, een van deze twee, of Diana Ross, of Tamiya, of Tarnia. Ik, ik, kan het, ik weet nou niet of een R of een M is. Ik heb deze gevonden. Ja, het zal wel Tarnia. Maar goed, ze is dus een ander tempo natuurlijk. Ja, oké, okay, nou, dat is uh, bekend. Misschien zit Tamiya. Nee, Tom dit is Brenda Lee. Oh, Brenda Lee. Brandon Lee. Wat is van? Oké. Okay. Ik ken het wel. Uh, Toepak Radio loopt tegen het einde van dit radioprogramma. Uh, wat kunnen we allemaal nog even melden? Ja, wat kunnen we allemaal? Naar de kerst melden? gaan. Um. Oh, dit is nog wel leuk. Dit, is, dit vind ik stoer. Want het gebeurde namelijk in Utrecht. Drie pannen vet van 180 graden kregen twee overvallers over zich heen. Oh. Toen ze het ondergaan, uh, uh, laat in Carataria-Ellinkwijk. Uh, ze wilden de, uh, overvallen, in Utrecht gebeurde dat. Eigenares uh, Ling Cheng. Oeh, kijk uit. wezen zijn ze goed in. Oeh, uh, ah, in, uh, oeh. Oh. Maar die kon uh, uh, uh, de, de, de scherpheid van geest opbrengen om even drie pannetjes met vet zo even eruit te scheppen. Ef, ja, Even, uh, even op te zetten. Even op te zetten. Als <lacht> oh, yeah. frituur natuurlijk, hè. dus uit uh, de frituur schep ze dat zo. heeft waarschijnlijk ook uh, spetters gekeken destijds. Ze werden het ook gedaan. En dan gegeven moment zetten ze het dat neer. En toen kwamen ze dichterbij met de mes. En, hey, dit is een overval. Oh ja. En toen pakte hij die pannetjes. Dat <lacht> gooide ze dat vet echt richting die jongens. Ooh. Nou. Toen schrokken ze daarvan. En uiteindelijk gleden ze uit over het vet. Want het viel natuurlijk op de grond. Dus het werd een glippenpartij. dat werd echt een beetje zo'n uh, Charlie Chaplin... Uh, um, dik in het dunne scène, weet dat. Er oh. kwam er ook nog een klant bij. Die duurde ze ook nog eens een keer weg naar buiten. En uiteindelijk liepen ze buiten. En nou, toen dachten ze, nou, we rennen maar weg. En uiteindelijk uh, zei uh, die de eigenaar ze zich van, uh, tegen die klant... Hé, hey, uh, twee gratis bedad? Ja. Nou, morgen weer? Morgen weer. Gad, oh, God. <laughs> Klaar. Zo ga je het ook oplossen. Stoer, hè, dit? Ja. Ja. Er is trouwens een Nederlander geweest, hè. Die heeft dus een boot gekocht om de zonvloed te overleven. Vind je ja. dat niet grappig? Je hebt het, ik heb het gezien, ja. Ja. Hij heeft die boot gekocht voor 13.000 euro. Zo, hij heeft en nog even ook. En in de boot ook. passen totaal 50 mensen. En uh, nou, sinds de omgeving op de hoogte is van de plannen van, van de familie worden ze anders bekeken. Ze worden dus uh, gepest. En uh, die, die, die man zelf, die ja. heeft Van der Meer, werd een valse profeet genoemd. <laughs> Tja. Het is, ja, maar ja. Nou ja, het is wel leuk om even met z'n allen een paar uur in zo'n boot te zitten. Om gewoon even tot elkaar te komen. Straks zien het hier de goede morgen, Zandvoort. We spreken elkaar volgende week. Prettige kerst. Fijne kerst. Tot volgend jaar. Volgende week. Zie je FM,